Christian Bonnebakker met het NOS Journaal. Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft bij de Wereldruiterspelen in Kaan de wereldtitel gewonnen. Hij was de enige die de vier omlopen binnen de gestelde tijd reed en daarbij alle balken liet liggen. Eerder vanmiddag wonnen de Nederlandse menners in de landenwedstrijd goud bij het vier spannen. Theo Timmerman pakte daarnaast brons in de individuele wedstrijd. In Istanbul zijn tien bouwvakkers om het leven gekomen bij een ongeluk met een lift op een bouwplaats. De lift stortte door nog onbekende oorzaak 32 verdiepingen naar beneden. Acht mensen zijn aangehouden onder wie de aannemer, de toezichthouder van de bouwplaats en de liftmonteur. De gezondheidsdienst op Schiphol is vanmiddag druk geweest met een mogelijk geval van ebola, maar het bleek loos alarm. Er was een vrachtvliegtuig uit de Verenigde Arabische Emiraten geland met een ziek bemanningslid aan boord. Hij was tijdens de vlucht plotseling onwel geworden. Daarom werd het ebola draaiboek uit de kast gehaald. De zieke werd afgeschermd en direct onderzocht door artsen. En die constateerden al snel dat de man niet met ebola besmet was.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 Polifinario is de prijs voor de indrukwekkendste voorstelling van het seizoen. Emilio Guzman won de Nederlands hoop. De prijs voor veelbelovende cabaretiers met een opvallende voorstelling. Het weer het blijft op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, slechts heel lokaal een bui. Ook morgen is het vrijwel overal droog met geregeld zon en maximaal rond 19 graden. En ook de dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB.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 the crowd. I With her Van zon, zee, Zandvoort en Zandvoort.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 Then no.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 Don't dream it, you're just another day that keeps me breathing. Yo sé que tú ya no me quieres. Santa.